Het is wel verstandig nu, denk ik, om bij elkaar te komen... en hard uh, door te werken, want het wordt uh, heel erg spannend. Ik ben keihard aan het werk uh, om te kijken wat er we wel met het landbestuur kan. Dus uh, ik snap het ongeduld. Ja, ongeduldig. Komt er nou nog een regering of niet? En uh, gaat het nog mislukken? Moeten We vaststellen dat deze kabinetsformatie poging afstevend op een mislukking. Ja, zo hard kun je dat nu ook nog niet uh, zeggen. Kijk, de signalen die we nu krijgen, die zijn ook niet heel erg uh, positief. Maar je kunt nu niet zeggen dat dit ook uh, gaat mislukken. Kijk, dat inhoudelijk aftal... Was. Dat gebeurt op onderwerpen als bijvoorbeeld de uitvoering van de spreidingswet... maar ook de financiën, de staatsfinanciën. Ja, zeker. Hoe krijgen we het allemaal sluitend? Ja, ze zijn maar aan het praten. En Milders, Wilders wordt steeds milder en zoiets allemaal, Maar ja, er is nog niks, niks bekend. En uh, gisteren was uh, Sven Kokkelpak... hebben we geleerd, heet hij. Ja. Sven Kokkelpak. Ja. Die was uh, druk bezig om uh, Carolien uh, uh, van der Plassen aan de tand te voelen. Ja, hoe zit het nou? Het is begin februari. Kom op nou, we moeten door. Nou, stel blijft echt op de achtergrond van, nou, ik weet niet hoor. Ja, maar jij, zit toch, jij bent toch aangesloten? Jij kan toch onderdeel worden van die regering? Je moet toch iets weten? Nou ja, het is nog steeds begin februari. 10 februari is nog begin februari. Dus uh, tong... zei ze het echt? Zoiets. Ze bleven echt zo achteroverleunen. Ze van, nou, ik weet het niet hoor. Zoek het uit. Zoek het even lekker uit, joh. Nou, we wachten het af. Want een week vol gebeurt er hier bij Toetbalgeleven. Veil de toestel hebt aanstaan. Ja, en we moeten ook even aandacht besteden aan onze missende... Hoe zeg je dat? Missende? Kool. Co-host, nee, uh, no? Ja. Hij is jarig vandaag. Klopt, hoe oud wordt hij eigenlijk? Uh, hij wordt volgens mij, uh, 50, 50. hij is van 1974, 19, hij wordt uh, 54 jaar. 54, ik dacht 55. En ik moest hij ziet er ook veel ouder uit ook gewoon. <laughs> nou, hij ziet er wel goed uit, vind ja. ik hoor. ja. Ja. 54 wordt hij, dus uh, dat is mooi. We hebben het over Marco natuurlijk. Ja. Normaal, nou ja, hij, hij sluit af en toe aan. Je doet net nog elke week hierbij is. Ja, hij komt, sluit af nou, toe geestelijk aan. is hij wel elke week bij ons. Oh ja, is het echt zo? Geestelijk. Ja. Geestelijk? Ja. Jezus. Ik nee, uh, vindt vind het wel heel erg leuk. Hij, zegt, hij wordt ge... Er wordt gestimuleerd om meer in de geschiedenis te duiken. En eigenlijk vind hij dat heel erg leuk. Ja, dat is nou, heel dat belangrijk. vind ik wel leuk om te horen, toch? Lezen. Hoppakee. En er is ja. een hoop geschiedenis in het programma te vinden. Het tweede Gelderland in het radioprogramma. Nou, zeker. Vandaag 3 februari. Jezus. Dus er zijn weer heftige dingen gebeurd. Ik heb er helemaal één verloren. Onder andere... Ja, The, music, the Day That The Music Died. Ja, en het nou. is altijd leuk om over Body Holly te praten. Maar er zijn ook nog andere verhaallijnen daaromheen. Dus daar kijken we straks even naar. En natuurlijk hebben we hier en daar leuke muziek voor de klaarstaan. Onder andere, ja, zoals zal eens kijken of we ze een nieuwe muziek hebben uitgebracht. Ik heb het over Third Eye Blind. Ja, soms heb je dat derde oog niet. Sommige mensen hebben we dat gewoon niet, die inzichten. Deze mensen wel. Semisonic. Hold it. I'm smiling, she lives, she goes she lives for me. Says she lives for me, evasion. Who owns motivation? She comes out and she goes down on me. And I'll make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And a beat to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, takes the stage. We gave in the gates. So Live TikTok rhythm, a bump for the drop And then I bumped up, I took the hit that I was Given, then I bumped again, then I bumped Again, then. How do I get back to the place Who I fell asleep inside you How do I get myself back Beneath my toes, the beats gives a feeling, and a feeling. I believe in the fates that grows, and the full I colds can make me cry. When I'm with you, I feel like I could die, and that would be alright. Right. And when the plague came in, she said she was gross. The love is the crimson, the sea would shift on the earth to feel alive. But now I'm chugging. Survive those days you were wearing that velvet dress You're the priestess. that must confessed Those little red fannies they passed the death. Let's look around the belly face down on the mattress One, and you hold me And we are broken Still, it's Stealing something I wanna to do Just a little now feel myself Heavy on the ground I'm scared I'm not coming down No, no All right, alright. I want something else to get me through this life, baby. I want something else not listening when you say En we kunnen Let You Go. Dat was misschien wel de grootste hit. En hoe klonk die dan? Nou, die klonk ongeveer zo. Ook zo'n lekker gitaatje. Ter Eye Blind ontstond in... 1993. 1993 is natuurlijk een heel mooi jaar. Zeker, want toen ben ik hier begonnen met plaatjes te draaien. En toen hadden ze een grote hits. En dit is een van de grote hits die ze hadden. Third Eye Blind, dus hier als opening bij het rijdenprogramma Toe Bak Leef. Dus het is gewoon je 31e jaar dat je hier zit. Ja, klopt. 31 wow. jaar. Ja, Ja, echt vorig jaar was echt zo'n groot... Een jaar vol met feest, feest. feest ja. Ja, dat, is echt, dat, dat ga je niet gauw vergeten. Het nee. is altijd leuk om dat even op terug te, op terug te kijken natuurlijk. Goed, we kijken jaar. even de wereld in, wat er allemaal zich afspeelt. Ja, En van, van alles. Het schijnt dus dat huurders sne uh, sneller verouderen dan huiseigenaren. Er is dus een van de uh, onderzoekbureau geweest en die heeft dus tien jaar lang het DNA onderzocht van 1400 britten. En ze keken toe hoe snel lichaamcellen verouderen in vergelijking met de echte leeftijd. Ja. En ook verzamelden de onderzoekers gegevens zoals de woon en ze merkten nog iets opmerkelijks op, want het verouderingsproces bij huurders ging twee keer sneller nog zelfs dan bij mensen met obesitas. En de helft sneller dan bij rokers. dus Ja, het is ja, dus iets minder met roken. Ze hebben toch meer dingen onderzocht, hopelijk. en Niet alleen maar dat het huurders nee, nee, nee, en eigenaren nee, nee, nee, nee. waren. Dus zonder dat onderzoek anders. Nee, ze hebben het waarschijnlijk per wijk gedaan of zo, denk ik. Oké. Okay. Maar die resultaten kunnen dus van klinische importantie zijn. Mm. Klik niet zonder te... Nou, ja, Maar mijn... het is wel zo, dat zodra mensen huursubsidie ontvangen... neemt de snelle veroudering af. Ja, ja. Ik, van, nou, ik vind het ook wel een beetje vaag. Ja, ja, in ja. Nederland heb je dus 4,5 miljoen koopwoningen tegenover... 3,3 miljoen huurhuizen. Ja. Dus de helft van de bevolking... die heeft dus toch echt wel een, een, sneller, een snellere veroudering. Oké. Okay, nou maar ja, als je huiseigenaar bent... en je hebt natuurlijk uh, 20 jaar geleden een huis gekocht... en al die tijd is je maandelijkse last niet omhoog gegaan... Ja. Ja, dan zit je ook een stuk beter in je vel... Ja, nee, dat klopt. Want dan je heb je het. bijna geen uh, kosten. Nee. Misschien een beetje de buitenkant, natuurlijk wel. Maar, maar toch, het scheelt wel enorm. En, en, dan, en dan maar zeggen van, nou, die mensen die uh, huurden, huren. Nou, dan moeten ze maar beter sparen. Ja, maar ja, als jij uh, iedere ja ja, uh, ja, ja, ja, ja. En ik ben, een, moet, uh, ik ben een eigenaar van een woning. Dus ik ja, dus denk bij mezelf jij... andersom. Ja, joh, kom op. Een huh? beetje sparen. Een sparen. Werken. Ja, ja. Dan werken gewoon. Altijd maar genieten, genieten, genieten. Nou, dat doen ze ja, echt goed. niet hoor. Bij zo'n zo onderzoek denk ik altijd maar. I think it's disgusting. It's a pity they haven't got something else to do. Zo. zo ja, dat moest er even, ah, over dat moest ja, er er er even uit hè. We hebben een complete onderzoek hebben oh. gedaan. Gewoon de, de, de gezondheid van de mens. En wat voor dingen daar allemaal op een pad komen. In hotels mag je tegenwoordig uh, niet alleen mensen toestaan. Althans, dat vindt de politie vandaag een groot stuk in de Telegraaf. Te lezen over het feit dat uh, hotels vaak het uh, slachtoffer zijn van uh, criminele activiteiten. Uh, Prostituees uh, huren oh. daar een kamer, ontvangen oh. daar gasten. Er worden drugsdeals worden daar, uh, uh, gedaan, uh, wapens worden daar verhandeld. En nou wordt, uh, de politie komt daar soms binnen. Echt, die, die, die slaan gewoon daar een deur in, die trappen een deur in om zo'n uh, crimineel op te pakken. En de hoteleigenaars die worden daar soms op afgerekend... die zeggen, ja, je moet het beter in de gaten houden. Maar je hebt ook nog beter privacy, dus je mag niet... en zomaar even doorlichten die een kamer bij jou gaat huren. Dat je dan zo'n uh, bewijs van goed gedrag moet hebben... om in een hotel te mogen te Ja, dat, dat gaat wel heel erg ver. Maar ja, als, als uh, die, die criminaliteit natuurlijk een hoop geld heeft... Die, die, die zeggen gewoon van, nou, doe mij maar die penthouse. Nou, het schijnt uh, zelf dat, dat er zelfs een kamer is gehuurd... om een wietplantage in te... Echt? <laughs> ja. Oh, waar en komt ik het moet kamermeisje zeggen. dan niet langs? Ja, ja nou ja goed, die, Elke keer hangt zo'n briefje. Het uh, uh, hoeft niet te worden opgeruimd. Oh. Nee, dat duurt nog wel even voordat je echt goed moet opruimen in zo'n hotel. Ja, als je ook merkt dat er helemaal geen lakens nodig zijn. Ja. Nou ja dan, dan, dan moet je toch wel een beetje... Het uh, ja. blijkt dus dat hotel, uh, hotels daar steeds meer op worden afgerekend. Van let daar veel meer op wat je binnenhaalt. Niet iedereen mag zomaar een kamer huren. Echt, moet je echt zo'n VOG moet je voorleggen. Dat je daar ja. binnen mag. verklaring omtrent gedrag. Ja, zeker. Dus ja. Nou, het, het is een serieus iets. En, uh, nou, ze, ze werken eraan om dat beter te gaan en uh, beter voor elkaar te krijgen. Goed, straks mm. onder andere de Zandvoortse berichten. We're all sad Sweet. All night, baby, all night. You said we should go get coffee. Tell me you don't need nobody. Heard it before, photo You're so sad, so what? We're all sad. Sweet. Friend. Leidig. Ze hebben een nieuwe plaat uit. En die hoor je ook hier natuurlijk bij het toebakleven. Alleen maar grote hits, roep ik altijd. Nou wel, dat is dan maar afwachten. Dus ze hebben een nieuwe plaat Heet Pick Up uh, Full The Pink Coordination. Nou ja, goed, we zien ze maar. En dat was uh, Love To Walk Away en erachteraan een oud plaatje. Oh, is echt heel oud. 2005 geloof ik. The Trills Nothing changed. Around. Here. Niets veranderd hier. Ja, dat past in dit programma gewoon. Echt? Niets veranderd. het blijft altijd hetzelfde. De trail Zo so saai. Ja, en het is, uh, het, het is zo echt zo'n zielig stemmetje ook. En dat doet me ook denken aan die andere plaat van de Flaming Lips. Dat Race for the Prize. Dat moet je ook maar eens keer luisteren. Misschien doe ik volgende, volgende week in de lijst. Maar de Flaming Lips? Lips. L-I-O oh, Lips. Lips. De vlammende lippen. Dat is een naam ook, hè? Ja. Ha. Kijk, hij heeft ook een beetje hetzelfde stem. Do scientists are racing for the prize? Is zo mooi gegeven om te kijken... Ja, wie, wie heeft het vaccin gevonden? Oh, niet weer over het vaccin. Dat klopt toch helemaal niet? Dan wordt toch doodziek van van die vaccins? Dan gaat toch even met mensen dood aan? Gaan we het daarvoor over oh, hebben? Oh mijn god, zijn we helemaal weer teruggegooid in de tijd? Nou, laten we dat niet doen. Goed. Het is de toepakleven en toestelbaan staan hier en daar... een rare gedachte kronkel. Nou, die hoorden we hem net nou, Die zijn er genoeg, hoor. Ja. Die zijn er echt genoeg. Er um, is... Nou... Nou, ik, zag Pak de ook, draad op. Ook, ik zag net ook iets van Cor, uh, Pauline uh, Cornelissen. Yeah. Die, uh, die had dus gewoon een klein stukje van één minuutje lezen maar. Van, uh, het belangrijkste was dus dat, uh, dat er niet meer gezegd moet worden van... Doe normaal tegen elkaar. Nee. He, want het was toen toch natuurlijk met Rutte en Wilders. Yeah. Want doe zelf normaal. Yeah. Maar ze zeggen ook, als je moet functioneren in welke klote organisatie dan ook... Yeah. Het gaat niet lekker, dan is de kans groot dat je denkt dat het allemaal aan jou ligt. Jij bent niet normaal. Oh, gaan we nou, slachtofferrol aan maar nee, Ja, maar dan dan je heb je gelijk oh, Je bent niet normaal in de zin van. Je, je voldoet blijkbaar niet aan de norm. Maar het, je kan beter zeggen van doe eens een beetje aardig tegen elkaar. En, doe zelf eens een keer aardig. Do, ja, be nice or go away. Hè. Dat is ja, ook van die tegenstander. Niet, niet bij een ander neerleggen, pak het bij jezelf en begin zelf ja. gewoon aardig te doen. Niet dat van. Maar hij doet dit. Nee, hou op daarmee. Ja. Met slachtofferrol. Ze dus zeggen we dus ook alfa-types vinden, dus dat woord van doe aardig. Te soft, niet edgy genoeg. Nee. Want je wilt toch niet aardig gevonden worden? Want burgerlijk. Oh, je uh, zo Stel je voor dat je aardig doet. Ja, ble. Maar ja, het is dus uh, eigenlijk. Dus, dat aardig zijn is dus blijkbaar revolutionair. Oftewel, zegt die polygonese, subversief. Maar het is er ook van. Mensen zijn verbaasd over dat je gewoon iets doet voor elkaar. Huh? Hey, ik bedoel, ik, ik was op een gegeven moment ergens dan uh, dat iemand zegt, Oh, die glaasjes vind ik leuk bij, bij de kringloop. Yeah? En toen was ik er weer en toen zag ik er één. Ik zeg Nou, uh, ik heb hem voor je meegenomen, alsjeblieft. Oh, oh je ik God zeg het gegeven. Waar, waar hebben we het over, Ik, was, ik was alleen maar gewoon aardig om te zeggen dat ik ze leuk vond. Maar ik vind het vreselijk. Oh ja, dan dan. word ik niet meer zo aardig. Want dat vind nee. ik dan weer niet leuk. Nee, het is gewoon, gewoon aardig voor elkaar. Ja, gisteren uh. ging het ook over het rapport van, van Rijn. En, en nou, tips, hoe moet je met elkaar omgaan? Stop met echt grof geweld. Oh, Daar heb okay. ik uh, allerlei voorbeelden gisteren van in dat rapport ook gezien. In de tweede plaats, doe niets. Wat je niet zou doen als je moeder erbij zou zijn. En de derde plaats. Ga met elkaar dagelijks in gesprek. Kan dit nu wel of kan dit niet? Oh gesprek God, God, het wordt wel. een lange vergadering over wat kan wel en wat kan niet. Oh God. En, uh, Jezus, en doe iets wat je bij als je moeder erbij is. Dan wordt het heel saai ook gewoon. Ja. Er mag wel iets van een beetje een beetje peper en zout op. Hoewel, dat doe ik nooit eigenlijk, maar goed, het mag wel een beetje pikant worden. Of een beetje prikkelend. Kom op hoor, hé. He. Ja, het moet ook niet te braaf. Maar, maar hij het... zegt wel in het begin: stop met grof geweld. Dus het kleine geweld mag wel dus. Je mag iemand er wel, wel knijpen. Ja, ik, mijn cliënt knijp ik af en toe wel eens. Van ja? komen ze mij ook knijpen altijd. Vind ik oh, ik oh, knijp je terug. Gewoon elkaar ja. een beetje wakker houden, weet je ook. Ja, gewoon een beetje stimuleren. Je moet wel uitkijken. Sommige gasten die, die moet je niet prikkelen. Die komen maar je mag hard terug. gewoon alleen met je eigen. Lichaam uh, iemand uh, tot de orde roepen. En niet met wapens. Kijk, dan ben je aan het heel eind. Gebruik geen voor, gebruiksvoorwerpen ja, of, of wapens. Nee, geen hulpmiddelen. Nee. <laughs> Slaan elkaar zonder hulpmiddelen. Oké. Okay, <laughs> oh. Zeker. Nou, we zijn eruit. Nee, nee was, is, de, ik de wil het wat een a better place. Ik niet uh, Kijk, Het voor mij. Dit mag niet. Echt, dit, hel, dit helemaal al niet. En, en, die, en, het dan, het maar, mes ook niet. Nee, maar dit. Op zijn tijd. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ik denk het we wel. Dan komen ze er niet uit. Ja, maar ik denk het wel. Want sommige mensen die, die, die denken van... nou ja, met mijn geweer ben ik gewoon veel groter en sterker dan jij. Maar als ze het dan zonder moeten doen... dan uh, kruipt ze misschien wel meer in de schulp. Ja. Want dan denk je, ja, die ander heeft toch wel grote handen. En als die mee slaat, nou dan... Uh, ja. Of die kan harder rennen. Ja, nou ja, ja goed. Ik, ik hoor ooit eens een dominee hoor ik iets zeggen. Durf agressief te zijn. O, dus misschien een andere tijdperk. Ja, maar wel voor tijdperk. jezelf opkomen, hè? Ja. Want dat is wel. Het zijn ook weer heel veel mensen die komen iets voor zichzelf op. Ja. En die laten zichzelf daardoor. Uh, ja, het zijn misbruiken of, of gebruiken om dingen te doen... terwijl maar, een ander gewoon niks doet. Maar eigenlijk die assertiviteitstrainingen... die allemaal aan het doen zijn geweest de afgelopen jaren. Mijn cliënten, ik werk met verstandelijke uh, gehandicapten... of mensen met mogelijkheden, hoe je het ook mag noemen. Ja. En die hebben ook allemaal zo'n assertiviteitstraining. Ik denk, we zijn nu allemaal zo assertief... dat we misschien even te assertief zijn. Ja. We moeten nu misschien weer een cursus gaan doen... Aardig. Samenwerken. Samenwerken. Ja, verplaats je in de andere. Oh, ja, <laughs> ja. Oh, ik, ik heb ook wel eens nou. van die vergaderingen gehad waar je dan in het begin, be, uh, begin van. Hoe gaat het eigenlijk? Oh, oh ik ga naar de. Hoe zit, zit je erin? Hoe zit je erin? Wat zit iedereen nu oh. al? Ja, en toen ben we er maar. Even Straks de wordt Ja, ook hier lokaal nieuws. Bij de lokaal omroep. Hey, Kings, New York. Stinging images with a flame it shakes its shadows van net twee minuten. Blijf inspirerend. Hacy Jane, jaren geleden... En plaakte, maakte een plaat over een van de plaatsen. Ik, ik heb er eigenlijk nooit zo heel veel over gehoord. Over New York. Nee, uh, of is het iets anders om daar een plaat over te maken. Het is een inspiratie. Uh, is een volle plek om daar naartoe te gaan. Dat is natuurlijk uh, New York. Zandvoortse Zeker, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Wat speelt er allemaal? De Cornelen zijn terug in het waterleidingduinengebied. Dankzij subsidie van de provincie... En ze hebben een groep uh, konijnen verplaatst uh, naar, uh, naar, de waterleiding duinen, gebied. Ze hebben dus eerst in kooien gedaan en uh, dan zou je denken, konijnen, wat moet die daar nu? Die schijnt. Dramatisch de, is het voor ze voor voor die, konijnen. voor die konijnen. dat ze eerst in een kooi worden geplaatst. Ja, ik weet niet hoe ze met elkaar om zijn gegaan. Dat moet ja. even uh, bekeken, bekeken worden. Maar goed, uh, de, biovers, de biodiversiteit wordt dan weer hersteld, want sommige uh, planten en uh, dieren, weet ik niet, helemaal planten... die worden dan opgegeten door hun... en die komen weer in evenwicht. Dus uh, ja, erg, uh, ze hebben samengewerkt met Waternet... Zuid-Hollandse landschap... en uh, allemaal in handen in elkaar geslagen. Die, die konijnen moeten terugkomen. En uh, dat is goed voor de biodiversiteit. Ja. En de vossen hier die zijn ook heel blij ermee. Ze zeggen van ja, we worden gevoerd. ja. We moeten een beetje redden, maar oké. Okay. Lekker. Het is wel een uitdaging. Ja, ze hebben daar twee weken gezeten, geloof ik. En de, voor de uh, corona uh, uh, wa waren er meer. Maar door allerlei virussen, en niet door de coronavirus, maar andere virussen, is de populatie flink omlaag uh, gegaan. Oké. Okay. Uh, Hersteld. Nou, ja. Apart. Volkans de konijnen. Ja. <laughs> nou, uh, we hebben in Zandvoort wel een, natuurlijk een beetje een probleem. Hè, van, uh, waar, want waar kunnen nou nog bomen. Uh, bomen, hoor mij nou. Waar kunnen nou nog huizen gebouwd worden ja, in Zandvoort? Want ja. we liggen ingeklemd tussen de natuur en de Noordzee. En ik weet wel, vroeger was er ook nog een heel plan. Die heeft nog een hele tijd in mijn laag gelegen. Maar ik heb het niet meegenomen met de verhuizing. Dat ze eigenlijk in de, in de zuid, dus voor, uh, boelen, uh, voor de parkeren in de zuid... dat je daar een, uh, nog uh, aan, een overkant zou krijgen van allemaal huizen. Ja. Maar uh, dat is uh, dus in de la verdwenen. Maar uh, ze zeggen dus wel van: nou, voor 2030 zouden er 750 nieuwe woningen moeten komen. Dat is sowieso een uitdaging. Maar met Meneer Ruckert en de passage van de Curie driehoek en de Maria zou het wel haalbaar moeten zijn. Dus, maar ja, er zijn ideeën die ingebracht kunnen worden via de website www.zandvoort.nl/woningbouw. En daar kunnen, er kan, er kan eens gekeken worden. Van uh, mensen die hebben misschien wel hele goede ideeën. En je ziet wel steeds vaker dat ergens dan een pand was en dan uh, en dan komen daar in ene, komen daar gewoon allemaal appartementen. Maar ja, heel veel van die appartementen zijn ook weer alleen voor de huur. Voor de verhuur. Nou, is dat goed? Ja, uh, aan, aan badgasten. Oh, op niet, die manier. permanent. Oh, Oké, okay. maar daar zijn toch alle regels voor bedacht, toch? Dat mag ja. meer dan 30 dagen per jaar of zo. Ja. Ja, zoiets daar zijn allemaal regels voor gekomen. Maar ik had Jan-Jaap de waar uh, was wel benieuwd, voor. ...die heeft ooit in Weideren, Weide, meren, ...heeft hij ooit ook zo'n uh, onderzoek uh, gedaan. En uh, heeft hij ook uh, uh, ideeën van de mensen die daar woonden ontvangen. En daar kwamen allemaal uh, grappige ideeën vandaan... ...waar ze echt wel iets mee konden. En ze hadden aan bepaalde dingen totaal niet bedacht, uh, gedacht. Ja. Dus uh, het zou best kunnen zijn dat het wel veel meer oplevert dan die 750 uh, extra woningen. Ja, en een grapje. Uh, misschien grappig. wel 400 uh, tot 600 woningen. Misschien uh. nog een keer extra erbij. Maar kijk eens onder het artikel wie het geschreven heeft. En dat is. Onze man van Goedemorgen Zandhoord, Hans Botman. Dat is ook nieuws. Oh. Hij heeft dit stuk geschreven. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Oké. Okay. Wat heeft oh. dat met de huisdingen uh, te maken? Nee, maar het is wel nieuws uit Zandvoort dat Hans Botman dit stuk heeft okay. geschreven. Nou, verder, uh, uh, even kijken. Um, we zeggen, oh, als je zelf tips hebt uh, om uh, de, uh, de, het, de gemeente op idee te brengen. Kijk op www.zandvoort.nl: woningbouw. En dan kan je zo je ideetje uh, daar deponeren. Kijk, dus over Zandvoort-Witwerken als bedrijven. Gaan we nog veel meer? Ja. Hier is hier even een, een leuk plaatje. Oh, oh. Ja, die zit het er ook bij, dat kan ik gewoon niet tegenhouden. CVC, blijft een plaat, het draait totdat het een hele grote hit wordt. Good morning, Vietnam. CBC en Good Morning Vietnam. Zij heet een nieuwe plaats van ons. Ze hebben alweer twee albums uit. En die ga je hier vaak horen. Want ik vind het lekkere muziek. Zo vorige morgen. Om gewoon even te slapen. Uit je, uit je gezicht uh, wassen. Weet ik veel Gooi je haar los. zo Dat soort dingen. Vandaag in de Telegraaf te lezen... ...man uit de Alphen aan de Rijn. Ik heb het over... Um, uh, Perquin. Uh, ...Pim Perquin. En, uh, hij, is een beetje, uh, hij geeft tips... ...hoe je kan samenwerken... ...hoe je je carrière op, uh, op, op, uh, de, op de rit kan krijgen. En op een of andere manier was je ook... ...jaarlang was je al uh, fan van de Beatles. En nu gebruikt hij de Beatles... ...gebruikt hij om nou, inspiratie te geven aan mensen... hoe ze hun carrière op de rit kunnen krijgen. En, en dan noemt hij onder andere... dat uh, Paul McCartney en uh, John Lennon natuurlijk... Uh, als toch best wel haatjes waren. Maar dat ze daarbij dan bijvoorbeeld Ringo Starr hadden. Die was heel meegaand. En uh, George Harrison was bijvoorbeeld heel, heel, uh, heel rustig... en bedachtzaam. En zo noemt hij allerlei voorbeelden. En uh, Nou ja, goed, dan laat hij dan ook muziek bij horen... om het allemaal vorm te geven. En hij wordt regelmatig uitgenodigd bij lezings. En dan laat hij allemaal fragmenten uit de plaatjes... Van de Beatles horen. Leuk! Om uh, tot uh, nieuwe ideeën te komen binnen een organisatie. Nou, ik vind het creatief. Ja. ja toch weer de oude rockers die dan toch worden ingezet voor het nieuwe samenwerken in deze wereld. Ah, ja. Ik zie dat jij mooie foto's hebt van ja, Zandvoort. Ja, maar dit is uh, toch voor Nieuwstad zandvoort Oké, okay, het tweede gedeelte. Oké. Okay. Ja. Maar uh, wat ik. Uh, wel, jij hebt het over lezingen. Ja. Wat heel leuk is, dat wij hebben, uh, dan bij de gemeente Haarlem, waar dus ook veel Zandvoorters werken. Uh, willen ze veel aan duurzaamheid doen? En nou komt uh, Diederik Samson komt een lunchlezing geven. Oké. Okay. Leuk. Hè? En laatst hadden we ook Gerrit Hiemstra. Oké. Okay. En uh, ik, ik heb zoveel van nodig. Na een half uur, hou nou op, op eens ze over het weer. Uiter over het weer. Ja, ja. Wel een beetje aangehouden hoor. Maar ja. hij zegt ook, we moeten minder rijden in de auto. Dus, maar heb je daar nou trouwens nog meegedaan met de warme trui dag gisteren? Of doe je er altijd aan mee? Maar ik weet niet, ja, oh, de, de verwarming lager en dan een extra ja. trui aan. Ja, ja, Sorry, ja. ik denk niet dat ik uh, vrijdag ben ik altijd veel aan het lezen Dus dan, dan staat de verwarming misschien wel iets hoger, ja. ja denk maar ik, ik, wel. ik vind het gewoon wel jammer. Van, uh, het wordt wel aangegeven, maar er wordt wel te, uh, dan heb je inderdaad zo'n afdeling duurzaamheid. En waarom wordt er daar dan geen aandacht aan besteed op dat moment op de dag zelf? Oké, okay, ja, eh? ik heb er nieuws niet gehoord, Warme nee, Truidag. Nee. nee, ik vind het jammer. Ja. Maar ja, het is ook wel weer zo dat ik als denk van nou hebben ze iets leuks bedacht. En dan wordt het iedere keer wordt het weer een uh, traditie om het te doen. En dan denk ik, van nou, dat hoeft ook niet altijd. Nee, maar, okay, maar het is, wacht, blijft het. natuurlijk wel iets waar we op werkzaam uh, gemaakt moeten blijven worden. Van, stap niet in de auto, ga gewoon even lopend naar die bakker of zo. Ja, ja, ja, pak die elektrische fiets. Ja, ook maar de, daar, die is niet zo slecht voor het klimaat. Nee, Kom. zeker niet. Het moet allemaal sneller. Ik roep het dan als ze die, er voorbij komen. Maar het kan sneller hoor. Ik vind dat je niet snel gaat. Ga sneller zeg ik altijd. Tegen mensen op elektrische, elektrische fiets. Sneller. En dan fiets jij daar op je gewone fietsje keihard lang. Ik word echt door de meeste hoogbejaarden word ik allemaal ik ook. Ik rij op een pauperfiets. Ja, altijd. ik ben nu al deze week twee keer op de fiets naar Haarn geweest. Maar je wordt echt... Op een echte fiets? Nee, op een elektrische fiets. Dat maar doe je niet mee. Ik heb dan mijn, Jawel, ik heb <laughs> mijn telefoon in mijn achterzak. Ja? En dan uh, merk ik wel dat uh, ik heb een, auto, een gewone stappenteller heb. Maar hij geeft toch iedere keer dat ik uh, de, de, de trapper trap, ja? Zegt hij dat het stap is. En dan kom ik toch een uh, beetje aan de uh, 8000 stappen. Ja, mooi is dat? Ja. ja. Maar die mensen die op die uh, fatbike zitten... zoveel jonge gasten en zo hard rijden ze. Ja. En je hoort ze bijna niet. Hè? Dan nee. word je ingehaald. Ja. Maar die, uh, die trappen helemaal niet. Misschien... Nee. Uh, misschien uh, ik vind het zo armoedig. Mooi van wat ik uh, trap of zo. Ja, die ja, wordt een soort gevecht tussen uh, eigenlijk uh, die elektrische fietsen die totaal helemaal eigenlijk niet fietsen van ja, maar ik fiets veel meer dan jij. Nee, het enige voordeel vind ik er wel van nu ja? dat uh, de elektrische fietsen minder gestolen gaan worden, wat ze nu die vetbikes gaan inhatten. Oké, okay, dat is hè? wel leuk. Dus uh... Die vetbikes eigenlijk met je keuze fietsen ook. Hè? Moet je nou nog trappen? Jezus. Ja. Man, wat armoedig. Ja. Dat is toch eens goed, hè? Had je geen benzine meer. Ja. Ah ja, maar dat soort teksten, ja. Nou ja ik ben er benieuwd, want uh, de, de, het is een beetje geluurd nu, hè, het commentaar erop. Wat? Maar het was toch zo dat, uh, dat ze eigenlijk wilden dat je dan een helm ging dragen of zo. Want ze gaan echt onwijs hard. Ja. En uh, eigenlijk moet dat nu ook dan niet kunnen. Nou ja, ik denk uiteindelijk gewoon dat de regering gewoon iedereen een elektrische fiets moet geven. En dat uh, de pauperfietsen uit het straatbeeld. Ik vind het zo armoedig om te zien ook. Ik, uh, ik, ik kan mezelf dan niet zien, maar ik kan me wel voorstellen dat het zeer armoedig is om te zien. En uh, ook dat die mensen die dan achter me blijven. Het is hele ritme, van die mensen achter me. Van, lukt het erachter? Ja. Ja, ja, dus Ziet kunnen jullie Ze kunnen niet langs ook, want ik ben nee. al. Ik fiets gewoon niet zo snel. Maar heel hard. Goed, genoeg over die elektrische fiets, hè? Terugkomend uh, onderwerp dit: voor en tegen. Lekker gitaartje dit hoor. Van The Wombat: This is what it feels like to feel like this. Sowieso, filosoof in de huis. dat is wel duidelijk. Ecstasy, tragedy, doom. I summon monster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 Feels like to feel like this. Zo, zo, ja. De Wombat. We bekend over echt maandenlang te filosoferen over de nieuwe teksten. En dat komt hier weer in tot uiting. Dat is wel duidelijk. De zaterdagmorgen. We praten nog even na wat afgelopen dinsdag. Hadden we een cursus over uh, interview. Hoe je elkaar moet interviewen. En uh, er waren heel veel mensen van CFM. Ook mensen van Goedemorgen Zandvoort. Die dachten ook vanavond kunnen altijd nog wat bijleren. En natuurlijk is het altijd wel mooi om uh, dat te zien. En uh, nou ja, goed, ja, ja, uiteindelijk moest je mensen interviewen voor een klein publiekje. Altijd spannend. Ja, altijd spannend. Ja, ik ik heb het niet gedaan. Ik, ik ben toch weer een beetje. Ik, ik had die jongen die bij mij was niet zo goed uh, uh, geïnterviewd. Want het ging over wat uh, dialect. Maar eigenlijk had ik meer over hoe ben je daar gekomen bij ZFM. Of bij 105 en zo. Okay. En dat was dan toch weer heel anders. Maar het is voor ons is het weer leuk om. Uh, om een beetje te netwerken bij elkaar... dat je elkaar leert kennen... want we gaan elkaar vaker zien. Dat zit er dik in. Ja, is dat zo? Ik ja. wil iedereen, we hebben het over de samenwerking tussen Haarlem 105 en ZFM. Ja, maar ze hadden het erover dat... we, we hebben vaak uh, op de donderdagavond... En Jaap Koper doet dan alter, alternatief FM. Ja. Alt fm En uh, ze gaan het uh, programma nu gelijk... Uh, er komt er iemand van Haarlem bij... hier in Zandvoort... en ze gaan het ook gelijk in Haarlem uitzenden. Oké, okay, samen een programma maken met Jaap Koper... Ja. Ja, nou, dat is een hele opgave. <laughs> nou, Probeer ja. er tussen te komen. Ik, uh, ik ben wel, uh, zeg je dat? Ik heb een radioprogramma met hem gemaakt in de nacht. Dus ik ja, heb een enige ervaring. Ik ben wel enthousiast over zijn enthousiasme. Ja, dat is leuk. Want, dat, hij is heel erg bevlogen. Ja. En, uh, ja. Ja. Hij is zeer, zeer bevlogen. Hij zit ook al wat jaartjes bij de omroep. En ik heb uh, ooit een, een night flight, heet dat geloof ik, met alternatieve muziek in de nacht Dat was ooit. 30 jaar geleden, geloof ik. Nee, nee, 20 jaar geleden denk ik of zoiets. Dat was vrijdagavond volgens mij. Het was altijd wel grappig om echt een beetje rare muziek te draaien. Nou, dat is hij nog steeds blijven doen en dat waardeer ik wel. Want ja, al die hits op de radio, dat weten we wel. Die moeten, er wel. Gedraaid, worden. Die moeten ja. gedraaid worden. Ja, die hits moeten gedraaid worden. Ja. Nou, waarom? Dat doet een ander radioseizoen wel. Laat die de hits me draaien, zeg ja, ik altijd. Ja, er zit ook wel wat in. Ja. Hits, hits, hits. Maar ja, er is nou toch iets nieuws. Uh, ik zeg het nu uit mijn hoofd zonder het scherm dat er een bepaald uh, provider van muziek op TikTok dat hij ermee stopt... waardoor een heleboel artiesten geen platform meer hebben. Heb je dat niet gehoord van de week? Nee. nee, nee. Oh, nee. nou, we gaan er nog even naar kijken... want dat vind ik vind het wel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder dat zomaar te stopt. Nou goed, we zijn weer een aantal nieuwe radiostations in de eten te ontsnappen, oh, te, ontsnappen te ontvangen hm. en dat is wel stimulerend, ik zal geen namen noemen, want dan, dan cijferen ons zelf weg natuurlijk, en dat moet je niet hebben, je moet jezelf ook wel uh, hoog houden. Goed, even uh, muziekje. Time never stops It just leaves you behind Can get it back Running out of time Nevertheless When you've been lied to. Never again With someone like you Gewoon zo'n vrouw als jee. Goed, en een hoop te doen afgelopen week over. Ja, VOC-schip in Amsterdam. De Wolkgemeenschap had zich daar overheen gebogen. En die zegt weer: ja, leuk hoor, met die VOC-vlag en zo. Is te trots van Amsterdam? Kijk wat wij allemaal gedaan hebben in die VOC-tijd. Nou, de Wolkgemeenschap dacht weer: ja, maar dat is toch belachelijk eigenlijk? Want er staat daar zo'n heel mooi schip. En die gaat dan ons herinneren aan de tijd. dat we het allemaal zo goed hadden. Moeten we, daar gewoon niet, uh, moeten we daar gewoon niet mee stoppen? Moet het schip gewoon niet veel brand worden? We waren het toen er niet eens. Het was al een keer geprobeerd. Probeerd, geloof ik. Het is hard hout hè? Het is hard hout. dat klikt dus, niet zo hard. Nee, dus uh, nou, goed, nu zitten ze serieus over na te denken om dat, uh, om dat schip weg te halen. Nou, zo vaart zal het niet lopen, zeiden mensen al. Maar we hebben, de vlaggen, we hebben de vlaggen wel naar beneden gedaan. Zo, we scheiteren. Het blijft toch gewoon... Laat dan alles gewoon staan. Nee, dan gaan we de verplakken naar beneden halen. Zullen we het voor de gedeelte afplakken? He? Oh ja, we moeten die wokgemeenschap we natuurlijk wel een beetje te vriend houden. Ja, maar ik heb toch ook gehoord dat. Uh, dat uh, ik weet niet welke stad het was, maar die hebben dan een, een kruidenwijk. Met uh, de. Oh ja, ja, ja, Peperstraat, ja, ja. Uh, de. De. <laughs> ja. de, de Speculaaskruidenstraat. Nee, het ging echt. over... Um, oh, hoe heet het nou ook weer? Um, notemuskaat. Ja, notemuskaat. Ja, nou. daar is wel een verhaal omheen Maar kruidnagels, die, die, die, die, die werden er ook gelijk gehaald, weet je wel? Ja, klopt. Ja, maar notemuskaat, dat heeft wel echt een heel duidelijke betekenis. Als je daar induikt, en ik geloof wel die ene man of vrouw die dat heeft uitgesproken, die denkt van, oh, ik heb ook wat gevonden. Oh, wat heerlijk, kan hier ook mee. De boer op om te zeggen dat notemuskaat, er kan eigenlijk ook niet meer. Nee, je mag het ook niet meer noemen. Je mag het ook niet meer in je rekje hebben staan. Want er zit zoveel leden achter, doe het weg. Ik denk, ik kijk gewoon groter naar het groter plaatje. Ik vind gewoon die hele grote witte man in het straatbeeld... vind ik provocerend. Ja, ja ik zie hier die... ook dat de Banda-eilanden door de VOC waren veroverd en dan had je hele grote nootmuskaatperken waar heel veel slaven op werkten. Ja, klopt. En het was dus een echte VOC-kolonie. Ja, klopt. Maar ja, dat is nootmuskaat. Maar voor mij, volgens mij, was, ging het in één adem door. nootmuskaat en dan die kruidnagel. Nou ja, blijkbaar niet. Daar ja. hebben ze toch naar gekeken. Maar goed. Ik heb er nooit die kruidnagelplant gezien, jij trouwens. Dat moet je niet aan denken. Ik weet niet zo. hoe ze eruit zien. Maar goed, op zichzelf gaan ze er steeds meer naar kijken. Hoe moeten we daarmee omgaan? En ja, mensen... Je neemt een aanstoot aan. Dit kan niet. Ik voel me, voel me gekwetst als ik ja. hier naar kijk. Maar de die schijnt waarschijnlijk opgegeven te worden. Het was dus in Amsterdam. Ja. Ja. Ja, ja ik ja, kijk naar het grote plaatje. Wat ik al zei. De, de Witte Man is toch wel zeer provocerend in het straatbeelding. De Witte Man heeft zoveel leed ber berokken. Dus kan de Witte Man ook gewoon weg? He? Ja. Al die Witte mannen weg. Jij ook dus? Toch? Ja, ik ook. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, dat denk je dan alles hebt oplost. En Als gaat je... de wereld dan... Uh, kunnen ze het allemaal zonder ons? Ja, natuurlijk wel. <laughs> dat gaan we gewoon even zeggen zo. Ja, ja inmiddels wel. Ja, inmiddels... Uh, we we, ze we hebben allemaal. ze zelfstandig gemaakt. Oh, dat klinkt heel racistisch. Dit. Oh, dit is echt zo fout gewoon. <laughs> Jezus, komt nou weer op dit. Het is, nou is gewoon, gewoon een flauwe grap dit. Ja, oh ja. Het is een flauwe grap. Ja. Nou goed. Ja, het, het contact wat hierna komt is heel belangrijk. Hè, om hier tot de inzicht te komen. En dat, uh, dan komt het weer op het pootjes terecht. Goed, nou. Muziek op de radio. Lekker, straks is het de voorste met de tweede geld te vinden. Oh nee, niet zond. De geschiedenis, sorry. Ja. En miljonairs, we zijn echt uh, die miljonairs. Dit jaar natuurlijk dat het uh, 20 jaar bestaat, het platform Facebook, nou over miljonairs gesproken, die gast verdient, zo ongelooflijk veel uh, geld. Yeah. Dat is echt niet te geloven, gewoon. maar ja goed. Dat was uh, dus nou, een bonus van 5,2 miljard of zo, hè? Ik weet niet hoeveel geld het was, gewoon wat, uh, per uur wat hij dan miljoenen verdient, ook gewoon. Maar goed, dat uh, houdt dan ook weer in uh, bedrijfjes, in bedrijfjes, en dat hangt natuurlijk allemaal aan elkaar. De Meta-Universe is hiermee begonnen. Maar sommige mm. projectjes die hij gestart zijn... die zijn niet zo succesvol natuurlijk. Dat is wel weer jammer. Hè? Een van de game wat je kan spelen met zo'n VR-bril op... Uh, daar waren mensen wel een beetje over zo van... Uh, ja, ik, ik, zit ik in die ruimte en er is weinig te beleven eigenlijk. Het is allemaal een beetje leeg. Maar ja, het is gewoon toch het begin van de wereld, zeg ik dan. Dat moet allemaal nog gecreëerd worden in die wereld. Dus je bent getuige van het begin van de Meta-Universe... Oké. Okay. Dus nou, nee, ik heb het dan ook over uh, uh, Facebook. Dat het dit jaar twintig jaar bestaat. En dat had hij zelf van tevoren nooit bedacht natuurlijk. Dat het zo bizar groot zou worden. Mm. Dat is wel uh, bijzonder. Wat? Ja, zeker. Hmm. Hoe dat? Ja. Nou ja, uh, dat hele internet en al die dingen meer. Ik heb uh, toevallig, er was van de week, had je de, de wintersafari's van AI in gemeente. Yeah. Die hebben er allemaal mensen die dus dan vertellen over hoe, hoe hard dat gaat met die AI. En dat er over een tijdje gewoon. Uh, je hoeft helemaal niet meer vergaderd te worden. Je, je zegt gewoon alleen nog maar dingen. Dus eigenlijk wat we vroeger altijd bij, uh, bij Star Trek hadden. Yeah. Dat had je computer, wat is dit? Computer, wat is dat? Ja, computer, ja, ja. maakt dit, maakt dat. Ja. Het is gewoon werkelijkheid geworden. Ja, bizar. Waardoor de stukjes niet meer geschreven hoeven te worden. Zo wat, of je geeft opdracht en dan komt dat gewoon. Ja. Dus, maar ja, nou, ja. Ik, was, ik was eigenlijk nu aan het kijken van... Maar goed, ja, om daarop aan te sluiten. Aan. Ja? Dat zou natuurlijk wel de oplossing. zijn ook feit van dat wij eigenlijk gewoon niet met elkaar kunnen omgaan. Dat we altijd aan het provoceren zijn. Dat ongewenst gedrag kan je dan ook uitbuinen. Want... Dan kan je vragen aan de computer: hoe, hoe lossen we het op? Ja. Ook oh, dat is een mooie vraag om te vragen. Ja. Van hoe lossen we uh, het gedoe bij Israël en de Gaza strook op? Ja. En dat is geen gedoe, dat is, uh, sorry, dat is uh, te zwak uitgedrukt. Ja. Maar die kunnen dan. Misschien kan je via AI uh, kijken. Van, uh, misschien kunnen zij wel helpen met uh, de kamer te formeren. Dat zou in. AI, vraag ja. die vragen. Ja. Laat vragen. je helpen. Want we hebben tegenwoordig uh, al die partijen... al die uh, programma's erin. Ja. En dan van, maak een formatie. Ja, we hebben een hele oude man. Ronald Plaster erbij gevraagd. Ja. Eh? Kom, ga met je tijd mee, Ronald. Ja. Ja. Regel het. Ja, zeker. Ja. Maar goed, jij bent iets anders dan lezen... het verhaal van Nederland. Ja, nou, je had het net over al die miljarden en zo. Maar ja. het was dus ook zo dat die eerste Willem van Oranje... Dat, ik, heb, uh, ik heb gekeken. En die was dus toen getrouwd met uh, Anna van Buren En toen kwamen we daar... En dan weer een andere vrouw en die was heel stingend rijk. Maar uh, na de hand uh, is dat dan allemaal weer geconfiskeerd door de staat en zo. En dan denk ik van nou, dat zou ze bij Elon Musk ook eens moeten doen. Oh? Van nou, je krijgt genoeg uh, uh, dat jij gewoon uh, dan, dan nog maar een ton per dag hebt. Dat vind ik nogal heel wat. Ja. Hè, dan heb je 365 miljoen per jaar. De rest is, gaat gewoon naar de, naar de regering toe. Punt. Ja. Ja ja. ja, ja. Het is altijd lastig om geld uh, in beslag te nemen. Dat is hebben... met de Franse revolutie ook gedaan. Oké, okay. nou kijk aan. Dus de geschiedenis gaat zich, die gaat zich herhalen. Ja. Mark my words, ik denk het wel hoor. Goed, nou ik vind het een goed idee gewoon. Je mag zoveel miljoen hebben en de rest dat... Uh, uh, als je dan ook nog meer geld verdient, dan werk je gewoon voor de mensheid. Ja, zoiets, zoiets moet je met je zien. Het laatste plaatje voor negen uur is dit. Ja, Rupert Heijn.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 Where?